De productie van pornofilms in Los Angeles ligt helemaal stil. Sinds dit weekend wordt niet meer gefilmd door een uitbraak van syphilis. Bij ongeveer tien acteurs en actrices is de seksueel overdraagbare aandoening vastgesteld. Het filmen ligt nu voor tien dagen stil om alle pornoacteurs te kunnen behandelen met antibiotica. Door de uitbraak van syfilis is er opnieuw discussie over het gebruik van condooms in pornofilms. Wettelijk zijn acteurs al verplicht veilige seks te hebben op de filmset, maar die regel wordt massaal aan de laars gelapt. Het weer nog, een afwisseling van wolkenveld en zon, vooral in het noorden is er kans op een bui. Het wordt 20 graden aan zee tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, de wereldrond in 120 minuten. Met Geert-Jan Haan en Joris Kurk. Ja, welkom terug. Nog een uur staat Radio 1 in het teken van het buitenland. We gaan dit uur naar India, Rusland en Brussel. En Charles Groenhuizen praat ons bij over de internationale kranten. En zingen-songwriter Gert Zomer speelt muziek. Maar we beginnen in de Verenigde Staten. 120 minuten, de wereldrond. Ooit was de staat California de achtste, misschien wel de zevende wereldeconomie. Maar nu vallen de steden bij bosjes... Failliet gaan ze. Stockton, San Bernardino en Mammoth Lakes. En volgens kredietbeoordelaar Moody's wordt het alleen maar erger. Rekeningen zullen binnenkort door veel meer steden niet meer betaald kunnen worden. Zuid-Europese toestanden in de Verenigde Staten. We praten erover met correspondent Luc van, van Kemenaden vanuit Los Angeles. Luc, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedenavond bij jou. Um, ja. Zo'n zo rijke staat die in zoveel financiële problemen... Uh, verkeerd, uh, zoveel problemen heeft. En volgens Moody's wordt het alleen maar erger. Wat is er nou aan de hand? Ja, nou, nou het is een beetje de, de crisis die toch als een uh, ugly face laat zien uh, hier. En uh, je, je noemde al uh, dat het Zuid-Europese praktijken zijn. Um, dat is niet helemaal uit de lucht gegrepen hoor. Uh, Mid Romney, uh, die noemde het uh, laatst ook nog. Uh, maar dat werd een beetje weggewijfd door de politici hier. Maar ja, wat je wel ziet is dat, uh, dat er gewoon jarenlang uh, op hele grote voet is geleverd door steden in Californië. Um, nou ja, ambtenaren met hele ruime pakketten en uh, uh, secundaire arbeidsvoorwaarden. Heel vroeg met pensioen, tussen de 50 en 55. En Dat is allemaal gebaseerd op veel inkomsten van belastingen. En ja, als dan je staat door een uh, economische crisis um, in, een, uh, in een huizencrisis beland. Mm -hmm. Waardoor er minder minder honger binnenkomt en uh, nou ja, de, het, het bestedingspatroon verandert ook. Uh, ja, waardoor er minder btw-inkomsten binnenkomen, ja, dan, ja, dan kun je het niet meer betalen. Hebben mensen het dan eigenlijk te goed gehad daar de afgelopen jaren? Ook omdat ze vergoeding van, van medische kosten kregen bijvoorbeeld. En, en gaat ze dat nu de kop kosten? Uh, ja, dat, dat zou je zo wel kunnen, kunnen zeggen. Er ja, dat dat had eerder op gereageerd moeten worden natuurlijk door de, de lokale overheden. Dan moet ik aanzien komen ja, dat, dat de economische crisis echt is en dat het ook... Uh, Daadwerkelijk effect gaat hebben dat je dan je rekeningen niet meer kunt betalen. Uh, maar ja, ze zou het wel kunnen zeggen. Californië wordt toch wel een beetje als uh, de Europese staat van Amerika. Dus waar mensen uh, ja, vaak net wat meer krijgen van de overheid. Uh, en daar betalen ze ook al voor. Er wordt wel veel belasting betaald. Maar uh, uh, nee, niet uit. Nee. Dat is het vooral. En Luc, merk je ook iets van, van deze schuldenproblematiek in, in de grootste steden van Californië? Dus San Francisco, Sacramento of, of jouw stad Los Angeles? Um, ja, hier in LA, andere steden ook al. Californië heeft wel een heel hoog uh, werkloosheidscijfer. Uh, uh, uh, Derde hoogste in, de, in, de, in, de, in Amerika zelfs. Dus ja, dat, dat merk je wel. Er zijn wel uh, veel uh, um, werklozen en weinig banen. Um, ik hoor het internationaal dat de porno-industrie ook al stil ligt. Dus dat zal, dat zal ook nog wel weer uh, zijn effect hebben. Ja, dat weet je natuurlijk. Maar je hebt wel ook hier de entertainment-industrie die ook wel terugloopt. Um, ja, ik las laatst uh, dat. Uh, Twee van de, van de 23 tv-series die nu worden opgenomen... die zijn niet, worden niet opgenomen in, uh, in L.A. En dat is wel echt, echt, echt iets nieuws. Dat is in de jaar, afgelopen tien jaar heel erg teruggelopen. Ja. En dat heeft heel erg te maken met ja, veel bureaucratie, veel regeltjes... hoge belastingen, locaties zijn heel duur. En als je ja, ik spreek vrij veel met ondernemers hier, dat hoor je ook heel vaak terug. Veel mensen uh, overwegen wel om ergens anders heen te gaan. Ja, nog even terug naar, naar, naar die steden, naar het faillissement... Um, speelt uh, gouverneur Arnold Schwarzenegger hier een rol in. En, en wie kan wat doen en uh, uh, wie moet het boetekleed aantrekken? Um, ja, vind ik lastig om te zeggen. Tijdens Schwarzenegger heb je wel gezien dat het begrotingstekort verdrievoudigd is. Dus dat uh, is natuurlijk altijd uh, dat is niet, dat is niet goed. Um, en dat is ook niet, niet wat hij heeft gezegd. Hij was juist altijd heel erg van, ja, we moeten de riem aantrekken... en uh, je moet niet uitgeven wat je niet hebt. Hoor. Dat, heeft, dat heeft hij niet helemaal uitgevoerd. In dit geval van die steden, die opereren best wel autonoom. Dus ik, ik zou eerder zeggen dat, dat, dat uh, ja, wie het boeteklein claim moet aantrekken zijn de, de lokale bestuur, bestuurders, uh, zou je kunnen zeggen. Ja, en, en Moeders wil niet echt zeggen in, in welke staten er nog meer problemen zouden zijn. Uh, hm. Maar volgens de geruchten, Luc, gaat het om Michigan en Nevada? Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. En, uh, het zou ergens ook nog wel um, um, nou, een beetje logisch zijn, omdat die heel erg leunen op bepaalde industrieën. Uh, Detroit is natuurlijk heel erg... Uh, op de auto-industrie gericht hebben, waar het heel slecht in gaat. En, uh, en Las Vegas zal vast ook wel minder mensen achter de, de grobkast hebben gezien de afgelopen jaren. Um, dus ja, dan, dan krijg je dat, uh, uh, dat, dat, dat, dat, ze, dat ze te veel eieren in één mandje hebben zitten. Maar dat is wel een belangrijk verschil tussen, straat, tussen staten, want uh, ik weet niet precies hoe het in Michigan en Nevada zit, maar in veel Amerikaanse staten mag de, de staat ingrijpen als het fout dreigt te gaan ergens uh, in, in een van de gemeentes. Of in de counties. En, uh, en hier in uh, Californië is dat niet. Je hebt een proposition 13, uh, die de, ja, de lokale overheid veel autonomie, uh, autonomie geeft. Mm -hmm. en, uh, en rechters die uh, respecteren dat toch wel vaak. En die zeggen van nou ja, het is hun zaak. dus uh, niet, niet, Dan krijg je bijvoorbeeld geen um, tijdelijke uh, nood, noodmanagement of zoiets uh, uh, in een stad. Yeah. Wat in andere staten wel kan. Maar de lokale bevolking, buiten het feit dat die steden allemaal failliet gaan... en dat ze uh, financiële problemen hebben... gaan het ook gewoon merken in, in primaire levensbehoeften... als ik het zo mag noemen, in de zin van... stel dat er een brand uitbreekt in een stad... Uh, dan is de kans klein dat die geblust wordt. Uh, kan je daar even een uitleg bij geven? Ja, um, ik, ik, ja dat is eigenlijk wel een goed voorbeeld. Dat, dat heb je wel gezien in een, in een aantal steden die... Uh, um, nou ja, voordat ze failliet gingen, probeerden te bezuinigen. Dat er wel brand, brandweerkazernes dichtgingen. Ik denk niet dat ze ze allemaal dicht zullen gooien, maar ja, minder blauw op straat, absoluut. Veel ambtenaren ontslagen, dus ook politie. Ook politie. Um, ja, bibliotheken dicht. Er zijn natuurlijk nog wel, wel minder uh, dringende uh, services die verleend worden door de overheid die, die weg kunnen. Kan geen kwaad, een beetje lezen. Eerst. Maar ja, dan wel, heb je dus... Uh, sorry, wat zijn het? Kan geen kwaad om wat te lezen af en toe. Nee, het is, Ja, die boeken die zullen er dan ook weer uh, ergens heen moeten, als het diep gaat. Nou nee, ja, hoe heet het? Uh, ja, de services gaan vast achteruit, absoluut, ja. Ja, Luc, uh, dankjewel voor je toelichting. Uh, dat was uh, Luc van Kemen naar de Amerika-correspondent. Ja, en uh, wij blijven een beetje uh, bij Amerika. We praten erover door over de VS met de uh, Amerika-deskundige Thijs Roes. Die het hele uur bij ons te gast is. Thijs, welkom in de studio. Hartelijk dank. Ja, Goedemorgen. Om even bij dat laatste van Luc aan te haken. Jij, jij komt vaak in Amerika. Wat merk jij van die verschraling van die steden en die publieke voorzieningen? De, de wegen zijn het, het allerbeste voorbeeld. Het is, uh, ik uh, ben ook toevallig net in, uh, in Oost-Europa op vakantie geweest. Uh, daar was het niet best. Maar ik kan je verzekeren, rij van L.A. naar San Francisco. En uh, je, krijgt dezelfde, uh, je maakt dezelfde dingen mee. Want het is één groot feest van gaten in de weg en uh, hobbels. En, uh, en ja, uh, het, het is bizar. Soms als je door de Verenigde Staten gaat, denk ik echt dat je ergens in Afrika bent beland. Maar, maar komt dat dan door de crisis of is dat eigenlijk altijd al zo geweest? Nou, en en hè. Uh, die, die, ook, uh, tijdens de crisis uh, lagen er al hele slechte uh, wegen. Want er is gewoon heel erg lang geen onder, onderhoud geweest aan... Uh, aan eigenlijk alle infrastructuur in de Verenigde Staten. Mm -hmm. Of het nou internet is, of, uh, of telefoonlijnen, of elektriciteit, of, ja. of, of, of, of wegen. Dus dat is in ieder geval uh, iedereen die uh, een keertje gaat fietsen in New York... die, uh, die zal het zo... Uh zo merken. Ja, ben je eigenlijk onlangs nog eens een, in een van die steden geweest in Californië bijvoorbeeld, waar dan uh, die dan failliet uh, kunnen worden verklaard? Nou, die in, uh, in Californië, die specifiek ben ik niet geweest. Uh, ik ben wel in andere uh, failliete stadjes uh, geweest in de Verenigde Staten. Eentje die heel interessant is is Benton Harbor in Michigan. Waar Michigan ging net al ook al een hm. beetje over. Um, ja, dat is dan dat is typisch, dat is een typisch voorbeeldje. Uh, ooit was, stond er gewoon een grote fabriek. Die grote fabriek die is naar China. Uh, of elders. En uh, iedereen is werkeloos. Dus, dus er, is geen, er zijn geen belastinginkomsten eigenlijk meer in zo'n dorp. Hm. Ja, je moet wel de boel draaiende houden. Want er wonen nog steeds mensen. En die wegen daar moeten ook onderhouden worden. Het licht moet s'avonds aan. Toen is daar een, uh, een wet aangenomen in Michigan. Die eigenlijk zei dat de... Uh, uh, de gouverneur van die staat, die mag een kleine mini-dictator aanstellen in het stadje. En dat is echt waanzinnig. Maar... Een sheriff? Nou, nee, het ja, zou de sheriff kunnen zijn. Ze noemen hem een uh, emer emergency manager. Een noodmanager voor een stadje. En hij is dan eventjes de mini-dictator. Het enige wat daar de burgemeester en de gemeenteraad nog te zeggen hebben, is uh, uh, wat er op de agenda staat. Maar die mogen niet meer stemmen. De, de, de gemeenteraad mag dus niet meer stemmen over het eigen stadje. De mini-dictator, die bepaalt dit allemaal. Nou, dus wij kwamen daar. En we komen daar in, uh, in het gemeentehuis. Nou, we konden zien dat uh, de, de, de mini-dictator goed bezig was geweest. Want wij klopten op alle deuren en we liepen door een leeg gemeentehuis. We zagen alle telefoons knipperen met zeven tien voicemails. En uiteindelijk achterin in een klein zweterig hokje zat daar de mini-dictator. <lacht> nou, het was eigenlijk een heel aardig man. Uh, en, en Eigenlijk een heleboel mensen daar waren er wel over eens. dat Ja, er moest iets gebeuren, want er was niet alleen, geen, waren niet alleen geen belastinginkomsten meer. Er was ook nog eens mismanagement voor jaren. En dan soms moet je maar inderdaad, ja, noodbreekt wet. En uh, een groot gedeelte van de bevolking stemde ja, toch wel in met deze nogal rigoureuze maatregel is dat ook niet een beetje die paradox he, van die verkiezingen... die er straks aan zitten te komen. We gaan er straks nog langer over doorpraten. Maar dan, dan gaat het over de president van zo'n ontzettend groot land. Maar die problemen die spelen zich af op zo'n ontzettend kleine schaal. Ja, met zo'n ja, mini-mannetje in zo'n kantoortje. Hoe dringt zo'n president met zijn sterke arm daar nou tot door? Nou, even de... Uh, uh, ik denk eigenlijk dat de, de discussie is iets interessanter... is om niet meteen naar de, de presidentsverkiezingen te trekken. Want dat is zo groot. En dat, uh, steden en staten in de Verenigde Staten zijn natuurlijk enorm autonoom. Die hebben heel veel over zichzelf te zeggen. Um, bijvoorbeeld Californië is dus een heel interessant, uh, interessant, uh, interessante staat... omdat daar heel, kiezers heel veel te zeggen hebben over hun belastingwetten. Eigenlijk voor elke poep en scheet die aan belasting uh, geheven mo mocht, moest worden... Uh, werd overgestemd. En uh, elke keer werd het aan die kiezers voorgelegd. En wat gebeurde er nou? Eigenlijk kiezers in Amerika, die haten de overheid. Dus die willen geen... Uh, belasting betalen, maar die willen wel dat uh, de straatlantaarns branden. Maar dat slaat natuurlijk nergens op, want er moet toch ergens van betaald worden. En dan krijg je dus het, het heel geschifte dat een man in Californië... op een gegeven moment trots vertelde dat hij uh, voor 200 dollar... de straatlantaarns in zijn straat uh, heeft kunnen laten branden. Terwijl als hij gewoon uh, daar in Californië zijn uh, belasting netjes had betaald... was hij de helft kwijt geweest. Dus ja, nou, zo, uh, zo gaat dat dus. Dus kiezers die uh, leven niet helemaal in de realiteit. Geert. Yes. All the leaves are brown. And the sky is gray. I've been for a walk. On the winter's day. And I'd be safe and warm. If I was in a LA. California dreaming On such a winter's day And stopped into a church I passed along the way Well, I get down on my knees And I pretend to pray You know the preacher's like the cold He knows I'm gonna stay California Dreaming, such a winter's day. California Dreaming, Gert Zomer. Gert, is Amerika voor jou nog wel het beloofde land als artiest zijnde? Het is wel een geweldig muziekland, inderdaad. Kijk maar naar Robbie Williams. Een uh, zanger uit Engeland die wereldberoemd is in Europa, maar al jaren probeert door te breken te vergeefs in Amerika. Ja, dus... Ik heb genoeg uh, uh, mijn handen vol aan uh, Nederland voorlopig. Oké, okay. gaat jouw achternaam dan nog uh, summer worden in plaats van zomer? Nou, ik had het liedje beter kunnen zingen on such a summer's day. Ja. Maar uh, ja, dat zou dan summer worden. Ja. Oké, okay. Gert zomer we horen je straks weer. Nieuws van over de hele wereld: wereldflits. Steunverstegen met het laatste nieuws vanuit de wereld. En deze keer een showbizblokje. Uh, Ever Lavien, gaat voor de tweede keer trouwen. Na een relatie van maar liefst zes maanden... wil de zangeres in het huwelijksbordje stappen met Nickelback frontman Chet Kruger. De 27-jarige Lavien en de 37-jarige Kruger kwamen nader tot elkaar... toen er nummers gemaakt moesten worden voor het vijfde studioalbum van de zangeres. Een romantische relatie bloeide op toen we zoveel samen waren zegt de zangeres tegen People magazine. Ja, en bij deze twee kan je toch een beetje afvragen of dit huwelijk dan ook muzikaal succes gaat opleveren. Er zijn naaktfoto's opgedoken van de Engelse prins Harry. Hij stond nog zo mooi bij de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Maar nu staat hij naakt op het internet. De foto's van de 27-jarige prins zijn gemaakt... tijdens een feestje in het MGM Grand Hotel in Las Vegas. En hij staat op de foto met een onbekend meisje. Uh, ze zijn gepubliceerd door de Amerikaanse site TMZ.com. Dus daar kunt u ze zelf ook zien. Uh, maar hoe het Koningshuis denkt over die foto's... Ja, dat is nog maar even de vraag. En dan worden er ook geen nieuwe pornofilms meer gemaakt in Los Angeles voorlopig. Uh, het is niet de economische crisis die erin hakt... maar uh, het is de plotselinge uitbraak van het seksueel overdraagbare syfilis. De lokale gezondheidsdienst doet uh, onderzoek naar een stuk of tien gevallen van de SOA. En daarom uh, zijn de opnames op dit moment opgeschort. De uitbraak wakkert opnieuw een discussie aan... over het gebruik van condooms in de Amerikaanse porno-industrie. 120 minuten. De wereld rond. Ja, we, we laten het show-nieuws toch weer even achter ons. En we gaan verder met uh, de andere wereldse zaken. Bij ons nog steeds Thijs Roes, uh, Amerika-deskundige. Thijs, er is uh, flinke oproer, uh, flink wat ophef ontstaan... binnen de Republikeinse Partij. Uh, politicus Todd Akin heeft zich zeer onhandig uitgelaten over verkrachte vrouwen... die volgens hem zelden zwanger zouden worden van een verkrachting. Uh, Akin, republikein, was in de race om een zetel in de Senaat voor de staat Missouri uh, ja, te krijgen... maar die kan hij nu wel op zijn buik schrijven, vermoeden we. Nou ja, dat, de, de, de, de, de, het werkt altijd raar in de Amerikaanse politiek. Inderdaad, één verkeerde opmerking en er komt een soort uh, <Budget> shitstorm... Eh, die uiteindelijk dan leidt dat je af moet treden. Alleen uh, meneer Todd Eken uh, heeft de boodschap nog niet helemaal begrepen. Uh. Uh, even terug naar waarom vinden wij dit hier nu belangrijk? Uh, waarom, waarom moeten we je aandacht aan besteden? Het is uh, uh, heel interessant, er zijn natuurlijk... Iedereen kijkt altijd naar de presidentsverkiezingen. Maar er zijn uh, op 6 november dit jaar nog heel erg veel andere verkiezingen. Ook voor de hondenvanger in sommige stadjes en zo. Um, maar uh, dus ook voor de Senaat. Een derde van, uh, van, de, senaat, uh, uh, van de mensen in de Senaat moet opnieuw uh, gekozen worden. En uh, die republikeinen die azen enorm op die Senaat. Want zij willen de meerderheid in die Senaat terug hebben. En... Um, de grote vraag is of dat gaat lukken. En zij willen eigenlijk via die zetel in Missouri, willen zij uh, weer die meerderheid krijgen. Ze zien hem als essentieel. Ja, en als dan <gif> vervolgens hun kandidaat zulke stomme opmerkingen maakt, dan is het hup, pup, pup, pup, aan de kant. Ja, en die gaat, dan gaat hij niet aan de kant. Dus het uh, dat, dat wordt heel interessant, want als dit een van de meest cruciale uh, verkiezingsstrijden is daar, om die Senaat te winnen. Want even, uh, een president kan niks zonder dat hij de senaat achter zich heeft. Uh -huh. 60 van de 100 moeten erachter staan, anders krijg je niks gedaan. Uh, ja, dan heeft, uh, heeft de Republikeinse Partij een uh, probleem. Als deze man niet, uh, niet weg wil. Ja, Romney heeft zich nu vandaag ook in het debat gemengd. Terecht volgens jou? Uh, nou, wat je eigenlijk ziet, kijk of ik het terecht vind. Het is meer, dan zou ik een waardeoordeel geven over die, over die man. En Het, ik, het is gewoon... Interessant. Spreekt het spreekt voor zich. Het spreekt voor zich natuurlijk, weet je wel? Ja, dat, dat, dat is een stupide opmerking. Ik vind het alleen gewoon heel interessant om te zien hoe dan die, die, die machine uh, aan het werk gaat. Uh, hetzelfde gebeurde eigenlijk bij Anthony Weiner, dat congreslid in uh, New York dat toen uh, foto's van zijn uh, erectie naar uh, als een Twitter volgers uh, per ongeluk had gestuurd. Um, toen zag je heel duidelijk hoe die machine begint met Eerst zijn er een paar kleine mensen die zeggen van moet je niet eens aan de kant. En dan worden er steeds prominentere mensen bijgehaald om te zeggen moet je eens aan de kant. Nou en toen ook zelfs toen president Obama zei misschien moet hij maar eens, maar, maar eens kijken of hij niet op kan stappen. Nou hetzelfde uh, gebeurt nu bij tot Akin maar ongeveer binnen 24 uur. En als dan dus inderdaad Mid Romney dus staat van je moet weg. En uh, er wordt 5 miljoen dollar aan reclamegeld ingetrokken. En mm. iedereen in de Republikeinse Partij zegt ga nou en hij doet het niet. Ja dan, ja, dan heeft hij een probleem en de Republikeinse Partij heeft een probleem. Ja, maar, maar als je toch een beetje advocaat van de duivel speelt, staat die, staat die tot met zijn uitspraken toch ook niet een beetje voor hoeveel republikeinen denken over abortus? Ja, dat is een moeilijke. Kijk, ik, ik ga niet zeggen dat alle republikeinen meteen extreem zijn, want abortus is natuurlijk gewoon een discussie. Ik weet dat die in Nederland over het algemeen niet hard wordt gevoerd, uh, maar ook in Nederland zijn een heleboel mensen gewoon uh, tegen het recht op abortus. Uh, en uh, op zich vind ik het feit dat je dus een, een debat daarover hebt uh, niet meer dan gezond. Uh, het, het, is, het blijft gewoon een heel fundamentele uh, kwestie. Um, alleen, uh, ja, dan moet je, niet, moet je dus niet in zo'n soort onzin-termen uh, gaan verkopen. Het is gewoon een beetje, ja, het is gewoon een beetje uh, stom van hem. Maar ja, kijk, aan de democratische zijde worden ook dat, uh, de fouten gemaakt. Er uh, was een democrat die, uh, een democrat, uh, die zei uh, dat uh, de vrouw van Midrom die nog nooit een dag in haar leven had gewerkt omdat ze de hele leven huisvrouw was geweest. Nou, toen had ze natuurlijk alle huisvrouwen weer over zich heen. Want ik wil, ja, dat is, het is geen baanbaan, baan. Maar het is wel hard werken. Dus uh, dat sloeg ook nergens op. En dit is dus ook, ja, je moet zo'n discussie moet je inhoudelijk voeren. Of principieel. En niet, niet op basis van uh, dat een, een, een vrouw die verkracht zou zijn. Als een vrouw verkracht wordt dat hij dan niet zwanger zou worden... Dan, dan gaat het nergens meer over. Heel kort, heeft deze zaak dan nog uh, bepaalde gevolgen... voor de positie van Romney in de campagne? Een bepaalde uitstraling op de partij? Nou, absoluut. Ja, absoluut. Nee, hij heeft een enorm probleem met vrouwen. En huppeté. weer een Republikein die, uh, die weer, weer binnen dit debat iets raars zegt. En uh, nee, hij, moet on, uh, hij moet het enorm gaan oppassen, die Romney. Hij, moet, uh, uh, hij wil het over de economie hebben. En nu heeft hij het een week voor de conventie van de Republikeinen... heeft hij het weer over abortus. Ja. Thijs, voor nu, uh, dankjewel. We gaan straks nog uitgebreid praten over die verkiezingen. We gaan nu eerst uh, naar uh, Zuid-Azië. Naar uh, correspondent Juri uh, Boom, correspondent daar. Uh, woont uh, in New Delhi. Juri, goedemorgen. Hé, hey, hallo, goedemorgen. Hè. Ja, nou goed, we zijn vanaf uh, vier uur al uh, de hele wereld over aan het uh, reizen. En nu dus uh, beland in Zuid-Azië. Ja. Wat is het nieuws daar vandaag? Nou, het nieuws uh, hier is uh, eigenlijk nog een afgeleider van het nieuws van gisteren. En dat waren ook wel twee grote dingen. Um, allereerst stelt er iets um, dat eigenlijk al langer uh, ellende veroorzaakt. Um, er wordt flink geknokt in Assam, dat is in het noorden... Deel staat in het noorden van India... ...dat gaat eigenlijk tussen moslims en hindoes. Mm -hmm. um, in feite zeg ik het al verkeerd... ...maar het gaat tussen twee bevolkingsgroepen... ...de ene groep is moslim, de andere is hindoe. Dat is nu een beetje aan het overslaan... ...naar andere delen van India... ...waardoor um, uh, hindoes met een noordoostelijk uiterlijk... ...dus dat zijn mensen die er wat chinezer... ...wat monchaloïder uitzien... toch mm -hmm. uh, in, ...in alles terugreizen naar het noordoosten... ...naar de veilige gebieden daar... ...want ze bang zijn dat moslims hen hier... Uh, uh, iets zullen aandoen uh, als wraak voor uh, het feit dat uh, uh, die uh, Noordoostelingen die die Hindoes in het Noordoosten, moslims iets hebben aangedaan. Dus dit is een oud probleem van India, dat noem je uh, communal violence, uh, het geweld van de ene gemeenschap tegen de andere. De regering uh, is nu bezig om websites te blokkeren waarop uh, gefabriceerde foto's zouden staan, waarop dan dus uh, um, gedode moslims uh, zouden staan door die. Uh, uh, Bodo-stam, moet ik zeggen, de Noord-Anslijke Bodo-stam. Want um, um, dat zijn de mensen die vechten, de Bodo's, tegen de Moslims. Um, dat is nu hier het nieuws. Dat de overheid ingrijpt in de sociale media, uh, nu het ook aan de heeft met Twitter. Facebook heel erg op de huid zit en zegt u, moeten we bepaalde uh, accounts sluiten. Want daarop wordt aangezet tot haat. En dan krijgen wij hier een groot probleem in dit land van 1,2 miljard. Maar uh, als iedereen elkaar hier naar het leven gaat, dan gaat het mis. Dat is eigenlijk het ene. Het andere is ook alweer een ingewikkeld verhaal. Dat is uh, wat hier nu Colgate wordt genoemd. Uh, steenkool. Uh, dus de, het schandaal rond de steenkool. Je hebt uh, een enorme bedrijf hier. Dat heet Coal india En zij zijn verantwoordelijk voor alle steenkool in India. En dat is nogal wat. Um, en zij halen eigenlijk niet genoeg uit de grond. Het gaat helemaal niet goed. En nu is aan het licht gekomen dat uh, in de periode 2004, 2009 ongeveer, eigenlijk hele secties met koolblokken, dus dat zijn hele grote uh, lappen land waar steenkool in zit, want die steenkool zit hier aan de oppervlakte van de grond, dat die uh, eigenlijk zijn weggegeven aan allerlei bedrijven, die volgens de mijnrechten kregen om dat spul eruit te halen en ook nog eens te verkopen of zelf te gebruiken. Uh, en dat is zeer waarschijnlijk de bodem voor een enorme corruptiezaak. Want als jij de macht hebt in zo'n koolbedrijf... Uh, uh, en je kunt tegen een bedrijf zeggen van... hé, hey, hier, waar je normaal gesproken miljarden voor moet betalen... dat krijg jij van mij. Dan is de kans groot dat jij natuurlijk een paar miljoen krijgt toegeschoven. Ja. En uh, niets niet gaat voor niets in dit land. Nou, uh, corruptie is ook een belangrijk issue in India. Dus ook dat staat geld op de, op de voorpagina's. En uh, ik merk dat ook NDTV, dat is mijn vaste uh, zinder... Uh, de, de uh, New Delhi TV... Mm -hmm die uh, besteedt er veel aandacht aan. Ja, ja Juri, we, we kennen India uh, als een van de BRIC-landen in Nederland. Ja. Uh, Brazilië, Rusland, India, China. Uh, opkomende welvaart. Uh, ja, wordt heel belangrijk, is al heel belangrijk voor de wereld. Maar als ik deze twee uh, berichten van jou hoor... dan heb ik het idee dat dat nog wel uh, wat voeten in de aarde heeft. Dat er nog wel het nodige moet gebeuren. is natuurlijk heel erg zwart-wit gezegd. Ja. Maar je snapt wat ja, ik bedoel. Dat mag niet best zwart-wit zeggen, want dat is... Vaak ook de beste manier om de wereld een beetje te snappen. Want het is, alles is zo gecompliceerd, jongen. Echt ook in dit land. Kijk, Maar, maar wat je zegt klopt. Kijk, India heeft de grootste democratie ter wereld. Um, 1,2 miljard mensen. Uh, een enorme oppervlakte. Overigens uh, twee keer zoveel mensen, iets meer dan twee keer zoveel, geloof ik, als in de EU uh, leven. Op een oppervlakte die de helft is van de EU. Mm -hmm. uh, dus dat kan je aan het denken zetten over de je hier. Um, dat is prachtig, alleen die, die democratie werkt um, niet zoals dat in Nederland uh, het, het geval is. Hè. Um, moet je ook wel even um, in je achterhoofd houden, wellicht. In Nederland, 17 miljoen mensen, ietsje meer. Nou, ik leef hier in een van de grote steden van India, in Delhi. Met al bijna 18 miljoen inwoners. Is dat niet gezellig? Het is uh, ontzettend gezellig. <laughs> nou, het, het, het grappige is dat je, je, je merkt er niet zoveel van. Ik ga um, even kijken om morgen voor het eerst naar Noord-Delhi. Daar ben ik nog nooit geweest. Ja, daar, daar ben je dan in 40 minuten reizen, denk ik. Ja. En uh, dat is ook weer een stuk grote stad. Dus hier, het is een heel raar idee dat je hier gewoon op een oppervlakte een woont die veel kleiner is dan Nederland, maar waar evenveel mensen zitten. Het is heel merkwaardig. En, uh, ik woon in een buurt, nou het is een, een, een redelijk goede wijk, maar niet eens een superwijk. Maar ik heb helemaal niet de indruk dat het hier zo druk is. Dus uh, het, het is heel interessant, maar om door te gaan op uh, die landen en, en India, um, er moet veel gebeuren als je ervan uit zou gaan dat India hetzelfde ja, gevoel en dezelfde uitstraling zou moeten krijgen als, als een, een westerse economie. Nou, dat gaat gewoon niet gebeuren. Mm het -hmm. um, grote probleem hier, waardoor nu ook de, de groei een beetje uh, um, ja, afneemt, is, is dat niet iedereen van die groei profiteert. En dat is het grootste probleem. Dat is het eerste waar iets aan gedaan zou moeten worden. Dat klinkt heel makkelijk, wat ik nu zeg, want maar het is al moeilijk. En, en daarbij hoort die corruptie. Want ja, en wat, ja wat door, door corruptie uh, haal je, als het ware, in, in het geval van India, het geldt niet overal, maar de vaart uit de economie. Um, en uh, sluis je geld naar een gedeelte, een klein gedeelte van de bevolking, met macht. Want je kunt alleen corrupt zijn als je politieagent bent of uh, op een andere manier macht uitoefent. Ja. Um, dat, dat is schadelijk en dat is ook heel uh, jammer voor de rest van de wereld. Uh, ook voor Nederland, wij zijn een handelsnatie. Kijk, hier, hier is wel een middenklasse aan het ontstaan. En dat gaat met uh, tientallen miljoenen per jaar, als je kijkt naar inkomensgrens uh, van uh, mensen die uit de armoede kunnen opstijgen naar een inkomensgroep waarbij ze nog wat geld overhouden... om te besteden aan andere dingen dan, dan voedsel en, en huisvesting. En dat is tientallen miljoenen mensen. En zij vormen is gewoon een markt. Een, ook een potentiële markt voor Europese bedrijven. Ja. Alleen het is hier moeilijk zaken doen met al die uh, corrupte uh, mensen om je heen. Ik weet niet of je uh, later vandaag of deze week uh, nog uh, naar de markt gaat... en of je het daar hetzelfde dan meemaakt als je uh, handel in het klein moet bedrijven. Nou, corruptie maak je uh, als gewone burger uit het westen, moet ik zeggen, niet zo heel snel mee. Op de markt is het uh, gewoon afdingen. En dat is prima, hartstikke leuk. En uh, als ik tevreden naar huis ga, weet ik zeker dat ik 20% te veel heb betaald, want <laughs> ik ben blank. <laughs> wat ook helemaal niet erg is, want ik kan het op dit moment hier in dit land leiden. Dat is prima. Um, het is wel zo dat ik uh, laatst heb ik het gewoon eens geprobeerd. Dat wat ik een heel goed doen met het openen van de bankrekening. Okay. En we hebben gevraagd aan het mannetje, ik heb er al een mannetjes voor, die dat voor mij regelde: van oké, okay, jij hebt dit document voor mij nodig. Ik heb dat niet als we het op de Dewgarden manier doen. En dat is een. Ja, dat, dat, dat, dat is vrij vertaald uh, improviseren onder uh, uh, omstandigheden van schaarste. Ja. Dus bij Dewgarden kan horen dat je met een plakband, plakbandje je uh, brommermotorje fikt, maar er kan ook bij horen dat je iemand geld geeft om een ambtenaar om te kopen. In dit geval zei mijn mannetje van, nou ja, we kunnen gewoon een nieuw document voor je regelen en het kost uh, 200 roepies als je alleen een document hebt en als er nog uh, handtekeningen onder moeten staan van wie dan ook, hè, noem maar een naam, dan kost het die 1000 rupees. En 1000 roepies is 15 euro en 200 mm. is ongeveer 3, 3 ja. euro. Dus dat, dat, dan je het echt over, uh, nou ja, ja, corruptie dus. Dat is echt een ambtenaar die uh, geld aanneemt en Vals Ik hoor het al. Ik wel, uh... een negatieve indruk van India wekken trouwens. Want nee, dat doe je ook wel... helemaal niet, Jury. Dat valt voor mij. Er is ook internet. Um, uh, ik hoef niet eens tv te hebben. Ik kan alles via internet zien. Het zijn 4G-netwerken. Daar kunnen wij in Nederland alleen maar van dromen, volgens mij. Uh, dus, uh, en, en het is ook zo dat zelfs de allerarmsten profiteren... een heel klein beetje van de economische groei... die nu nog uh, 6% ongeveer is, op jaarbasis. Okay. Uh, alleen de rijken iets te veel. We gaan het volgen, Jury uh, veel succes daar in India. Dankjewel, Jori Boom, correspondent in uh, Zuid-Azië. If God persists, persist in zeggen yes. Ik guess we have we have to test ourselves. Maybe this summer will come and clear our minds. And find the impulse to the love sunshine I guess we have to test Until there's nothing left We said the truth was fixed It's lost without a trace This crime is eternity When time loses certainty The Indian Summer The Indian Summer The Indian Summer Gert Zomer. dankjewel, Gert. Um, ja, we gaan naar Charles Groenhuizen. Charles, goeiemorgen. Goedemorgen, hallo. Goeiedag. Nou ja, uh, uh, meneer Groenhuizen. Um, we hebben het uh, al vanaf uh, vier uur over uh, al het uh, nieuws over alle continenten. We hebben contact gehad met allerlei correspondenten. En dan zijn we ook eigenlijk wel benieuwd... wat staat er in die buitenlandse kranten? Um, u woont in Amerika... Uh, we kennen u natuurlijk als uh, Amerika-correspondent van NOS. U zit ook achter de website Wel Ingelichte Kringen. En daar houdt u alle buitenlandse kranten voor bij, hè? Ja, dat zijn van de dingen die we doen. En het heet Wel Ingelichte Kringen, maar ook wel kortweg uh, Wel.nl. Dat houdt een beetje simpel Wel.nl. Maar uh, ja, omdat dat zijn even dingen. Ik, ik concentreer me natuurlijk wel een klein beetje op Amerika. Ik woon er tenslotte. Ik zit er op dit moment ook. Het is, het is hier s'avonds, laat, jouw jou, s'ochtends vroeg. Maar mm. goed, dat maakt verder niet uit. Die meneer in India zit al waarschijnlijk ergens. Koffietijd of zo is, had ik zo die we net horen. Ja. Uh, maar dat, dat, dat is leuk dat we een beetje hoppen. Uh, ja, wat hier in Amerika natuurlijk ontzettend speelt, is. is uh, er zijn verkiezingen. Mm. En er is ontzettend een gedoe hier rond één uh, aspirant-senator. Uh, Iemand die graag uh, de senaat in een republikein. die uh, onverstandige verstandige dingen heeft gezegd over verkrachting. Ja. En uh, daar is ontzettend glazen over ontstaan. Ik denk dat ik het een beetje bijgehouden heb. Ja, we, ben, de... we hebben het er net al uh, kort over gehad. Maar uh, okay. hoe, hoe groot pakken de kranten daarmee uit? Ja, nee, dat, dat, dat, ik kan nog niet zien, precies zien waar de krant mee open, Want het is hier nog geen twaalf uur. Dus ik heb ook nog geen uh, kranten op mijn garagepad liggen. Uh, en ook nog geen voorpagina's hier op mijn scherm. Wat ze ongetwijfeld hierover gaan. En kijk, het, het rare is: deze man heeft gezegd twee dingen eigenlijk. Eén, hij zegt van ja, het gaat over, over abortus na verkrachting. En het ligt omstreden in de Republikeinse Partij. Een officiële standpunt is: geen abortus. Ook niet in het geval van of incest of verkrachting. Wat mm -hmm. natuurlijk een extreem standpunt is. Dus. Dat ook niet bevestigd. En die meneer Tot Eken zei in een interview: ja, nee, maar kijk, luister, nou, als het een legitimate rape is, wat lastig te vertalen is, hè? wat legitimate mm -hmm. dan. Ik bedoel, een, een soort, soort verkrachting die dan wel mag, een beetje of zo. Uh, dus één en twee zeiden: ja, de meeste vrouwen die verkracht worden, worden er toch niet zwanger van. Nou, dat is gewoon een medische ketteskoek. Mm -hmm. Maar ook wel, ook wel heel heel bot naar de vele vrouwen die dit verschrikkelijk overkomen, natuurlijk. Mm -hmm. Nou, er is zo'n verwarring over ontstaan. Normaal. Uh, is, is het dan dat zo'n Republikeinse partij, ja, dat is niet zo verstandig, toch had hij niet moeten doen. Maar ja, je moet er ook niet zo'n misbruik van maken. Maar nu echt die Republikeinse partij, all out en met Romney en de partijvoorzitter roepen, crazy, belachelijk. Die man moet gewoon weg, hij moet zijn kandidatuur voor de Senaat intrekken. Nou, dan kun je nagaan wat de Democraten, ja. de uh, politieke tegenstanders van de Republikeinen, zeggen. Dus die man moet weg, vindt iedereen, behalve tot ik en zelf. En daar blijft gewoon zitten. Ja, hoe lang nog? Nou ja, kijk, hij is, is uh, kandidaat senator uh, En dat leek erop dat hij dat zou kunnen winnen tot deze affaire. Uh, waarschijnlijk gaat hij het nu verliezen. Uh, maar goed, het zal, zal nog moeten blijken. En dat is weer van groot belang. Want behalve dat er hier gekozen wordt in november voor het presidentschap... gaat het ook om bijvoorbeeld de Senaat en het Huis van Afgevaarden, zeg maar de Eerste en Tweede Kamer hier. Mm. Op dit moment is het zo dat de democraten daar nog net in de meerdere zijn... Zeg maar de republikeinen zouden, zouden bijvoorbeeld zouden die meerderheid van de Democraten over kunnen nemen. Ja. En stel nu, nou, ook alweer een keer in voorwaarde dat Metron nu president wordt... zou hij heel erg makkelijk hebben... omdat hij dan de Republikeinen in de meerderheid heeft in de Senaat. Ja. Maar door deze affaire is de kans voor de Republikeinen... om die meerderheid van de Democraten af te snoepen... is wel minder geworden. Dus dat hele kleine zinnetje, vandaag ook op wel en wel geschreven... Dat kleine zinnetje grote gevolgen. Ja. En dat is ook inderdaad zo. Potentieel kan dit vergaande politieke gevolgen hebben. En het laatste nog... Het imago van die Republikeinse Partij is toch al niet fantastisch. Een, een niet heel erg goede kandidaat vind ik in ieder geval, vind de velen. En dan ja, Rijkaards, uh, multimiljonairs. En dan ook nog mensen die zo'n extreem en volgens vele mensen onmenselijk en ongevoelig standpunt ja. innemen over abortus. Ja. Niet fijn allemaal. Nee. En, en wat staat er op, op, op pagina 2 en 3, de, denkt u, de komende dag? Is Syrië nog een, een hot topic in de, in de kranten, meneer Groen? Ja, dat, dat, dat, als het gaat om buitenland, eh, dat staat altijd een beetje op het tweede plan. Omdat ze in Amerika een heel groot binnenland hebben, dat spreekt je nog eens aan de andere kant. Ja, er wordt natuurlijk toch heel vaak wel erg naar Amerika gekeken als het om buitenlandse conflicten gaat. Nou, Syrië is er nu één van, uh, ja, van... Het, het, het begint een beetje dreigend te worden. Sowieso natuurlijk voor de mensen in Syrië is het al verschrikkelijk dreigend en er zijn vele duizenden doden gevallen. Maar langzamerhand begint de internationale gemeenschap er toch wel een klein beetje genoeg van te krijgen. En zo ik denk ik wel een klein beetje te schamen. Maar Barack Obama, de president, heeft er gisteren, nou, ik wil niet zeggen dreigende dingen over gezegd, maar hij heeft toch wel in de richting van Assad gezegd. De president van Syrië het moet er langzamerhand wel eens stoppen. Vervolgens is vanuit Syrië weer gezegd van uh, we willen geen inmenging... we willen geen tweede Irak, geen inval enzovoort. Nou, daar voelt toch iemand, niemand voor... omdat dat natuurlijk toch uiteindelijk voor een in ieder geval in een grote catastrofe geëindigd is. Maar er moet op een bepaald moment gewoon wel wat gebeuren natuurlijk. Je kunt dit niet eindeloos laten het uh, En Assad die lijkt, uh, even koppig als meneer Heken... hier in de Binnenlandse politiekheid eigenlijk in Syrië te zijn. En hij verdond het gewoon om te vertrekken. Tenzijde nou, en dat is ook nog een uur kunnen binnenlandse druk zo groot wordt, omdat steeds meer mensen in de steek laten. En die druk wordt natuurlijk wel een beetje aangeblazen door de ja. Amerikanen... maar weer gedempt door de Russen, het bekende oude spel natuurlijk. Dus dat staat denk ik op uh, pagina 2 en pagina 3 waarschijnlijk van de kranten hier. Oké, okay. bedankt Charles Groenhuizen van Welingelichte We zijn weer bijgepraat wat, uh, waar de Amerikaanse kranten uh, morgen mee openen. Geert-Jan, jij hebt uh, nog wat andere dagbladen bekeken. Staat daar nog iets opvallends in? Nou opvallend als in dat in Spanje bijvoorbeeld wel veel aandacht is voor Syrië. De bevrijding, de missie Syrië, daar wordt over gesproken. En op de voorpagina een uh, grote foto daarbij met een man die uh, ja, schiet op een andere man. Het is eigenlijk het beeld dat we kennen op dit moment ja. van Syrië waar het natuurlijk niet goed gaat. Uh, dat is El País en dan hebben we de Frankfurter Allgemeine uh, Zeitung für Deutschland. Uh, zij besteden onder andere aandacht aan waar we het, uh, het vorige uur over hadden... met uh, Roemenië-deskundige Maarten Bosma. Dus de merkwaardige terugkeer van de president Trajan Basescu. En ook aandacht voor de Griekse oppositie... die een bepaalde rol fungeert in het uh, enorme proces... Wat daar dan weer aan de gang is met ook een reactie van Juncker erbij. Dat is uh, natuurlijk de, de Europese chef. Um, ja, dan heb ik nog The Guardian hier liggen. En die hebben vooral aandacht uh, voor hun eigen nieuws... en voor de belastingproblematiek in Groot-Brittannië... en hoe ze dat gaan oplossen. Oké, okay, dankjewel Geert-Jan. We gaan toch weer even naar uh, Thijs Roes. Amerika, ja, we kunnen er niet omheen. Tijdens Amerika, deskundigen, de, de verkiezingen komen eraan. Ja, uh, ja ik, kan ik nog één, uh, één, klein nieuwtje, ja. één klein nieuwtje tussendoor proppen? Zeker. Nou, omdat het de hele tijd over wereldnieuws gaat, nee. dacht ik: laten we heel even een klein beetje dan ook nog even buiten onze wereld. Waar, waarom niet? Hm. Kan je binnen een wereldprogramma. Dus, ja. Het is vandaag ook de grote dag dat, uh, dat uh, de, de, de Mars Rovers een eerste grote testdrive uh, gaat houden op zoek naar uh, leven op Mars. Dus. Uh, Waarvan acten. Dat, waar, dat... Wanneer krijgen we daar de eerste foto's van? Nou, er zijn al foto's van. Er zijn oh. nog, er, zijn foto's. Er komt nog video. Het wordt als het goed is, steeds hogere kwaliteit en allemaal HD en, uh, en gewoon een beetje 2.0 uh, Mars Exploration. Ja. Uh, dus ja, ik zou zeggen, ik houd het vandaag een beetje in de gaten. Kijk eens even. NASA heeft een leuke Twitter-account. Uh, dus uh, als daar iets. Blijft, blijft dat volgen. Ja, vandaag. Wij, maar, maar wij zijn alleen geïnteresseerd in de wereld. Nee, precies. Dus terug naar onze aarde. Ja. Uh, ja, oké. Okay. Ja, die verkiezingen. Die verkiezingen. Ja, uh, de, de campagne is natuurlijk losgebarsten, Zeker met al die relletjes. Uh, iedereen reageert op iedereen. Ja. Vind jij het tot nu toe hè, als analist, als deskundige... Het, een aparte campagne die afwijkt van de voorgaande? Of is het toch weer dat we bekende mogen nou, gooien? Het, nou, kijk, het, het, het had even het risico om gezapig te worden. Zeker tot, tot twee weken geleden. Uh, wat dat betreft was de Republikeinse voorverkiezing. Ik weet niet of mensen zich nog een beetje kunnen herinneren met Newt Gingrich en Rick Santorm. Was eigenlijk in eerste instantie spannender. Uh, dat, dat was, was zo'n ontzettend moddergevecht op een gegeven moment. Maar, uh, nou, Barack Obama probeerde ook wel flink met modder te gooien naar Mitt Romney, en dat lukte hem ook aardig in deze zomer. En eigenlijk, de, uh, nou, het, het is de afgelopen weken vaker gegaan over Paul Ryan, maar die heeft er wel voor gezorgd dat eigenlijk net als Sarah Palin in, in, in 2008, toch ook weer, dat weer de, de, de vicepresidentskandidaat toch weer even een, go een goede boost geeft aan hm. de interesse in de campagne. Want wat, wat nu Wat ik nu zo, zo leuk vind aan de campagne, hoe die, hoe die er nu voor staat... is um, dat je nu gewoon heel duidelijk uh, uh, de twee keuzes van Amerika kan zien. Je ziet eigenlijk aan de ene kant van, de, uh, van het spectrum... zie je mensen die eigenlijk heel erg zijn zoals wij een mm. beetje. Zoals onze VVD of, of gewoon een beetje uh, uh, rechtsliberaal... Ze blijven Amerikanen natuurlijk, dus wij zijn eigenlijk in hun, in hun ogen nog steeds heel links. Maar um, een, een beetje die. En dan heb je aan de andere kant heb je republikeinen die over het algemeen... een totaal ander idee hebben van de wereld dan dat wij dat hebben. En dat maakt het wel buitengewoon interessant. Over het algemeen in Nederland wordt heel vaak, worden republikeinen weggezet als gekken en idioten... en mensen die niet, en ex extremisten. Maar het is... Uh, uh, het is heel makkelijk om ze weg te zetten als idioten. Het is ontzettend moeilijk om je te kunnen inleven in, of die mensen, in hoe die mensen de wereld zien. En het is echt, het zijn, het, ja, je moet je gewoon voorstellen: ze haten belasting. Ze haten belasting. Uh, ze denken gewoon dat elke euro of, nou in dat geval dollar, uh, die naar de overheid gaat, uh, dat, dat, dat dat gewoon het land schaadt. Letterlijk. Dus waarom zou je iets doen dat het land schaadt? Mm -hmm. Belasting heffen. Dus ja, om op die manier naar te leren kijken... maakt ook wel zo'n campagne dan dus veel interessanter. Dat Het niet eigenlijk, het, het is wel leuk dat het al over de poppetjes gaat... en over een tot eken en, mm -hmm. en allemaal van zulke dingen. Maar het is juist heel interessant om die twee kampen... en die fundamentele keuze waar de Amerikanen voor staan... om, die, om daarin te duiken. Ja, Ga je het eigenlijk nog zelf van dichtbij meemaken, die campagne? Ja, ja, ja. Ik ga... Uh, uh, nou, het plan is, ik ben nog niet binnen... maar ik ga ook meelopen mee bij beide campagnes... Ik ik ga naar de Verenigde Staten over, twee, over drie weken. Uh, drie maanden lang ga ik weer rondreizen. Ik heb dat in 2008 ook gedaan. Um, toen bij uh, de verkiezing van Barack Obama. Buitengewoon bijzondere tijd. omdat Terwijl ik dus door dat land reed er ook de economische crisis uitbrak. En dat was een waanzinnige tijd. Zo, zo uh, historisch zal het niet worden dit keer. Maar het wordt weer een fantastische reis. Ik ga van uh, Portland aan de ene kant van het land naar... New York en dan weer naar Florida en naar overal heen. Dus ik ga het, uh, ik ga het van zeer dichtbij meemaken. Want ja, ik moet er eigenlijk gewoon elke vier jaar. Dan moet ik daarbij zijn. Dat, dat, dat ja. zit in het, in het bloed, helaas. Oké, okay, Thijs. Dankjewel veel geld. Dank je wel en veel plezier daar. Ja, dank je wel. Ja, ik wil geen koude oorlog uh, opstarten, maar we gaan naar Rusland. Oh jee. Uh, ja, uh, Pussy Riot uh, blijft de gemoederen bezighouden daar. De drie uh, Russische punkbandleden werden deze week veroordeeld tot een gevangenisstraf. Uh, wegens het zingend beledigen van president Vladimir Poetin. En het uh, orthodoxe geloof tijdens een dienst in een kathedraal. Ze ontvingen veel internationale steun. Deze drie dames maar dreigen ondanks hun celstraf... toch nog een slaatje te kunnen slaan uit hun zaak. Uh, Pussy Riot zou als merk namelijk tientallen miljoenen euro's waard kunnen zijn. Uh, zo laat het uh, luidt het laatste nieuws uit de Russische media. Aan de lijn, Floris Ackerman, correspondent in Moskou. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Uh, ja, heb jij enig idee waarom Pussy Riot ineens grof geld kan verdienen aan hun uh, naam? Nou, ze zijn natuurlijk opeens uh, heel bekend geworden. Als je zag dat vorig jaar zijn ze opgericht, in, in 2011, als een klein punkgroep, uh, collectief kunst en, uh, en zang, en uh, de, toen hoorde niemand van ze, maar sinds het optreden in de, in de kerk hier in Moskou, en het proces ook, daar zijn ze wereld, uh, wereldberoemd haast, in binnenland en buitenland is er geprotesteerd uh, uh, voor een vrijlating, uh, niet, mensen die nog nooit van ze hadden gehoord. Je kennen nu opeens de naam Pussy Riot. Je ziet uh, op straat zie je mensen kiezers lopen dan tijdens protesten met bivakmutsen En dat zijn hun uh, handelsmerken. En ook in uh, Moskouse clubs worden hun nummers gedraaid. Dus nu willen ze opeens uh, daarvoor geld zien. Ze zien, ze zien. ze zien zichzelf echt als een merk. Ja, daar was ik benieuwd naar. Want iedereen kent inderdaad de naam, maar kennen ze ook de muziek? Afgezien van die ene videoclip waarin uh, Poetin en de kerk uh, wordt beledigd. Nou, de muziek is wat onbekender. Het is niet een. een, een... Het wordt weliswaar right, een punkband genoemd. Maar om nou te zeggen dat ze echt officieel echt concerten geven. Of, of nummers uitbrengen. of albums. dat is nog niet het geval. Ze hebben dat ene beroemde nummer in de kerk. Dat, dat staat nu bij iedereen uh, in het geheugen. Ja. en na afloop van het proces. hebben ze een tweede anti putin uh, nummer uitgebracht. Maar om te zeggen dat ze een, echt een, een, een band zijn. die om het zoveel jaar met een nummer komen. of een album komen. dat nog niet. Maar misschien grijpen ze nu een kans. en is, is die merknaam is daar een, een handig middel om. Uh, om nog groter en bekender en meer geld te verdienen. Ik, uh, ik heb ook nog even een vraag. Is, uh, is het muzikaal wat? Is, is, is het aan te horen? Ja, nou ja, het <laughs> is smaak. <laughs> ik, uh, ik, ik zoek het in een ander genre. Um, ja, je moet ervan houden. Maar dat, is het punk? Is er, maken, ze, maken ze een snoeiharde punk? Of is het, iets, maar, maar is het gewoon herrie? Dat, uh... Uh, nou ja, als, je, als je kijkt naar het, uh, het YouTube-filmpje wat je ziet, dan, dan, dan zie je keiharde punk en harde muziek. Uh, of dat filmpje is, is aangedikt. Dat optreden in, in, de, in, de, in de kerk hier in Moskou was niet zo uh, ja, groot als het filmpje doet blijken. Niet zo aangedikt met veel gitaarmuziek, veel, veel, uh, veel, uh, veel zang. En uh, het is, ja, volgens mij moeten ze zich nog echt ontwikkelen. Wil je zeggen, van, nou, dit is een mooi officieel uh, nummer. Ja, je... Nog ja. Los van het feit of je van punk wel of je moet houden. Het is natuurlijk sowieso wel uh, hip in Rusland... om uh, protestsongs uh, tegen Poetin of uh, Medvedev uh, te hebben. Uh, uh, volgens mij is er laatst nog een enorm album... als ik het goed heb, met 60 nummers samengesteld... waarop allerlei protestsongs staan van uh, bekende en onbekende artiesten. Uh, uh, weet jij waarom uh, uh, zij dan niet worden gestraft... of worden zij wel in de gaten gehouden, stiekem ook door het Kremlin... Ik denk dat je sowieso kan rekenen dat iedereen wel een beetje in de gaten wordt gehouden die zich uh, publiekelijk uh, uit tegen Poetin ja. en Kremlin. Daar hoef je, niet, uh, hoef je niet bang voor te zijn. <lacht> um, nou ja, het is natuurlijk een, een combinatie van wat Pussy Wright heeft gedaan. In, op de uh, Christus Kerk hebben ze opgetreden, ja. een concert gegeven eind, uh, in februari. En ja, dat is heilige grond voor de, voor de Russische Orthodoxe Kerk. Uh, daar wordt altijd staan ja, dat, dat, dat, dat, dat, ja, dat dat... Letterlijk vloeken in de kerk. Dan is het eigenlijk vlo vloeking in de kerk. Uh, erger, kun je niet, uh, erger kun je het haast niet hebben. En dat in combinatie met de boodschap die geeft aan Poetin. Ja, maakt het een, een cocktail van, van ja, explosief geheel. dat voor het Kremlin en de Russische Orthodoxe Kerk uh, onaanvaardbaar is. Ja, wat, wat, wat wil het Kremlin nu nog meer in deze strijd tegen Pussy Riot? Want uh, we hebben allemaal het gevoel dat dit nog niet het einde is. Nee, het, het, het, het, het loopt nog. In die zin, Pussy Riot is, is, een, is een groep. dat niet besta alleen bestaat uit de drie vrouwen die nu. Uh, uh, in gevangenis zitten, in een uh, strafkamp komen, mm -hmm. waar ze een groep van ongeveer tien vrouwen en er waren meerdere vrouwen aanwezig bij het uh, optreden in een kerk in Moskou. En ze hebben dus aangekondigd om meerdere leden voor het uh, optreden te volgen. Dus ze zijn er nog niet klaar mee, het Kremlin. Ze hebben toch zoiets van, Moetje uh, Wright heeft al eerder aangegeven dat ze met optredens komen en nummers komen. Kremlin heeft waarschijnlijk zoiets van, nou we moeten dit echt, uh, echt stoppen. En ze willen ook laten zien van een soort principiële kwestie waarschijnlijk... dat ze uh, zich niet zullen buigen door druk van binnenland of buitenland... door actiefs als Madonna of Wetter Chili Peppers of uh, Sting. Dat ze laten zien, wij zijn Kremlin en we trekken, uh, we trekken ons van niemand wat aan. En, en Floris, uh, maakt Poetin zich eigenlijk ook nog een beetje zorgen over, over Syrië... waar de spanningen uh, alsmaar toenemen? Ook daar maakt Rusland zich zorgen over. Nou, dat doet Poetin waarschijnlijk uh, doet hij dat zelf ook wel... maar hij laat het uh, over aan zijn uh, minister van Buitenlandse Zaken... Die is, daar, die is daar de eerste, eerste aanspreekpunt voor. En uh, ja, Rusland is helemaal niet blij met uh, de uitspraak van Obama. Rusland zelf die, uh, dat, dat staat erop voor om de soevereiniteit van elke staat te waarborgen. De buitenlandse inmenging, dat zien ze als... Uh, ja, dat, dat hebben ze gewoon liever niet. Dat hebben ze gewoon niet... En wat vooral heel voor het oog staat, is uh, de, de, de, de val van Gaddafi. Dat ja. begon eerst ook met een, met een no-fly-zone boven, boven Libië. Uh -huh. Uiteindelijk leidde dat tot zijn ondergang. En uh, de Russen voelen zich daar nogal genomen Ze dachten goede afspraken te hebben gemaakt met, uh, met, ja, met het Westen, met Amerika. En uiteindelijk blijken die afspraken volgens de Russen te zijn geschonden. En, en, en uh, hangt uh, Gaddafi vervolgens... Dus ja. dat, dat spookbeeld, dat beeld dat de Russen niet graag opnieuw gebeuren. Dus we zetten zich daar, daarom ook verder tegen dan, uh, dan, dan toen tijdens, en dan in Libië. Oké. Okay. Floris, dankjewel voor je reactie. Heel kort, uh, jij gaat naar een bijzondere plek vandaag nog voor je werk? Ja, klopt. Ik pak zo de, trein, de, de stoptrein naar Borodino. Dat is, een, uh, dat is de plek waar uh, op 7 september 1812 het uh, Franse leger van Napoleon, uh, de, de Russische leger, van het Alexander van het eerst ontmoeten. Kijk. En zeg maar de grootste veldslag op dat moment. En uh, voor de Russen is het nog altijd, uh, ondanks dat ze verloren, uh, het Russische leger verloren van het Franse uh, Frans leger, maar voor de Russen is het nog altijd een, een, een bijzonder moment, want de Russen zien dat toch als een overwinning, omdat het een keerpunt was in de oorlog. Vanaf dat moment was uh, nou, Napoleon kwam dus uh -huh. aan verzwakt uit de strijd ja. dat, uh, dat, ze, dat uiteindelijk Napoleon de Russen moest verlaten. Ja. Dus voor de Russen is dat nog altijd een, een groot moment in de geschiedenis. Ik wens je veel plezier en, uh, en, en goede werk, uh, daden daartoe. Floris Akkerman, correspondent in ja, Rusland. Dank je wel. En ja, uh, Gert... Uh, Pussy Riot, jou als artiest vast ook wel bekend. Uh, je gaat een nummer spelen. Is, is, kan je uitleggen waarom je dit gaat spelen? Uh, nou, ik zou natuurlijk liedjes doen wat uh, gerelateerd was aan het nieuws. Uh, dit gaat over Pussy Riot. Ik kon geen fatsoenlijk liedje van ze vinden op internet. Nee, dat mag niet. Uh, nee. Nou ja, Floris legde net al uit dat uh, ook Madonna uh, zich met de situatie bemoeid had. Dus ik heb een liedje van haar gekozen. Het heet Girl Gone Wild. Nou ja, met het oog op uh, Pussy Riot. Girl Gone Wild. Go Ahead. It's so hypnotic The way it pulls on me It's like the force of gravity Right up under my feet It's so erotic This feeling can be beat It's cursing through my whole body Feel the beat I got that burning hot desire and no one can put out my fire ah ah ah yeah it's coming right down through the fire ah ah ah yeah Here it comes when i hear that 808 drums it's got me singing hey hey hey yeah hey. like a girl gone wild the good girl gone wild i'm like hey hey hey yeah hey, hey. like a girl gone wild the good girl gone wild Girls, they just wanna have some fun Get fired up like a smoking gun On the floor till the daylight comes Girls, they just wanna have some fun A girl gone wild, a good girl gone wild I'm like a girl gone wild, a good girl gone wild Al dus Madonna. Gert, fantastisch. Gert Zomer was dat. Ontzettend bedankt voor je komst. Graag gedaan, je was wel. werkelijk waar een verrijking uh, van onze show. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar. Lijkt mij ook. Succes met je carrière als singer songwriter. Dank Gert je. zomer. Nieuws van over de hele wereld: Wereldflits. En dan nu voor de laatste keer deze ochtend het allerlaatste buitenlandse nieuws met Teun Verstegen. Het heeft lang geduurd, maar het Russische gasbedrijf Gazprom heeft toestemming gekregen... de grootste wolkenkrabber van Europa te bouwen. Hij komt in sint Petersburg te staan, wordt bijna 500 meter hoog... en is zo groot dat er ook nog een uitgaanscentrum en winkelcentrum in past. En een hooggeplaatste scheidsrechter uit Amerika uh, in het, uit het tenniscircuit... is dinsdag in New York gearresteerd. Ze wordt ervan verdacht een 82-jarige man te hebben doodgeslagen met een koffiemok. De vrouw probeerde na de moord te laten lijken of de man van de trap was gevallen... maar daar trapte de politie niet in. En er zijn naaktfoto's opgedoken van de Engelse prins Harry. Op de foto's staat de 27-jarige prins met een ander meisje. Wie het is, is niet bekend. En eh, hoe het koningshuis in Engeland erover denkt, dat weten we ook nog niet. 120 minuten. De wereld rond. Teun, uh, dankjewel voor al je updates. Um, we zijn uh, vanochtend de hele wereld over geweest. Van Brazilië tot India, China, Verenigde Staten, Uruguay. En uh, we eindigen wat dichter uh, bij huis... Want wat gebeurt er deze warme zomerdagen eigenlijk in Brussel? We gaan naar D66 Europarlementariër Marietje Schaken. Mevrouw Schaken, welkom in de uitzending. Ja, goedemorgen. Hoe ligt Brussel er eigenlijk bij? Nu, tijdens het reces? Ik moet zeggen dat het tijdens uh, zes weken in de, in de zomer, wanneer het reces is, toch wel een beetje rustig is. Heel veel mensen gaan dan naar de landen waar ze vandaan komen om daar te werken. Dat doe ik zelf ook. Dus het is relatief rustig, maar er wordt wel gewerkt vanuit alle verschillende lidstaten. Want als het Europese parlement zit, moet je eigenlijk uh, uh, heel goed zoeken naar, naar dagen waarop je echt niet werkt. Maar, maar wie let er nu op de winkel in Brussel? Oh, er wordt natuurlijk sowieso wel op de winkel gelet. En vanuit de lidstaten zelf kan dat ook, maar het is recess, Dus dat betekent dat er geen vergaderingen zijn zoals dat in de rest van het jaar uh, ja, onze agenda's eigenlijk wel uh, domineert. Maar, maar is het toch niet eigenlijk een beetje gek dat hè, de, de euro staat in brand, om het zo maar even te zeggen? Regeringsleiders uh, kunnen gewoon hun gang gaan, als ik het zo hoor. Nou, regeringsleiders praten daar inderdaad over door. En uh, uh, wij zijn natuurlijk in Nederland ook gewoon volop bezig met de campagne die ook heel erg over uh, Europa gaat. Dus het betekent niet dat er niet gewerkt wordt, maar uh, soms op een andere plek. Ja. En ik denk ook dat het goed is om af en toe een beetje afstand te nemen en uh, uh, ja, ook weer een toe te komen aan andere dingen zoals voor ons in Nederland zelf, omdat we het hele jaar ook wel veel op reis zijn in Brussel, in Straatsburg. Voor mezelf, buitenlands beleid en internationale handel, betekent dat dat ik ook vaak uh, nog buiten Europa moet reizen of binnen Europa. Dus ik vind het zelf in ook heel erg prettig om uh, wat meer tijd in Nederland door te brengen. Oké, okay, nou dan ben ik eigenlijk wel benieuwd wat u dan uh, gaat doen deze dag. Ik ga vandaag nog werken aan mijn rapport, wat gaat over uh, digitale vrijheid in de wereld. Ik ben daar al een aantal maanden mee bezig en dat. Uh, begint nu een beetje uh, uh, ja, afgerond te worden, dus dat is heel spannend. Het uh, gaat over hoe we ons handelsbeleid in Europa, maar ook het mensenrechtenbeleid en internationale betrekkingen beter uh, ja, kunnen voorzien van de mogelijkheden, maar ook uh, rekening kunnen houden met de bedreigingen van uh, technologie. Dus uh, hoe mensen meer vrije meningsuiting kunnen krijgen, persvrijheid, toegang tot informatie, door uh, de mogelijkheden die technologie biedt, maar hoe we ook rekening kunnen houden met hoe... Uh, technologie ook door uh, regimes. Nou, het ging net over Rusland, jullie hadden het al over China. Uh, als je kijkt wat er in Iran in Syrië gebeurt... dan, dan wordt technologie ook uh, ingezet om mensen uh, op te sporen... af te luisteren en uh, op massale schaal te censureren. Mm -hmm. Dus het heeft echt geleid tot een hele andere wereld, zou je kunnen zeggen. En daar moeten we in Europa ook echt een duidelijke strategie voor hebben... zodat we als wereldspeler daar uh, ja, een, een goede rol in kunnen spelen. Dus daar ga ik mee verder. En uh, later vanmiddag ga ik naar Berlijn. Uh -huh. uh, ik spreek daar morgen op een uh, grote technologieconferentie... over vrouwen en technologie. Ja, maar toch nog even, dat, dat is natuurlijk heel interessant... maar terwijl u dat allemaal doet, is er hier in Nederland een onderzoek geweest... waaruit blijkt dat maar één op de negen uh, Nederlanders vertrouwen erin heeft... dat politici goed hun belangen vertegenwoordigen in Brussel. Dus uh, ja, wat u allemaal doet, dat, dat heeft allemaal zo weinig zin, vinden wij blijkbaar. <laughs> Nou, dat, uh, uh, dat soort uh, statistieken of onderzoek hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf hoe het gevraagd wordt. Want uh, uh, ja, er zijn veel mensen die meer verwachten van de politiek. En ik vind ook dat mensen dat mogen verwachten. Dus voor mij is het ook uh, een dreigje als ik dat soort uh, cijfers zie om het uh, nog beter te doen. Maar ja, uh, yeah, uh, we moeten ervoor zorgen dat mensen beter begrijpen wat we, wat we doen in Brussel. Volgens mij ging dit onderzoek overigens vooral over uh, regeringen. En als je in Nederland kijkt, is het ook zo dat inderdaad uh, de regering Rutte uh, zeker in Brussel, echt, uh, nou, of zeker internationaal gezien, niet alleen in Brussel, uh, de belangen van Nederland misschien niet altijd zo, zo goed behartigd heeft, door altijd uh, tegen van alles te zijn niet meer mee te doen en met ideeën te komen... Uh, en in de voorhoede van Europa te lopen, waar Nederland eigenlijk groter is geworden als uh, relatief klein land in Europa. En waardoor we ook de kansen die Europa voor ons als exportland biedt uh, en als internationaal georiënteerd land veel te weinig hebben, hebben benut. Dus uh, die kritiek begrijp ik wel uh, op de regering. Um, maar ja, voor ons is het inderdaad ook als politici in het algemeen uh, een belangrijke uh, ja, een belangrijke. Uh, uh, nood, een belangrijk signaal om toch weer uh, meer te laten zien wat we doen. Ja. Ik denk dat het voor veel mensen ook nog een beetje ver weg is wat we in Brussel uh, soms doen. Ik probeer dat zelf via uh, het gebruik van mijn website, Twitter, uh, wel heel duidelijk te maken. Maar het kan altijd beter. Ja, Nou tot slot uh, mevrouw Schaken. Heeft u anders ontbeten vanochtend dan u in Brussel zou doen? Nou, ik heb nog niet ontbeten, maar ik heb wel een kopje koffie gedronken. Dus ik ga straks uh, ietsje later wel ontbijten. Maar het gebeurt helaas ook wel eens in Brussel dat ik, uh, omdat ik vroeg opsta en uh, vroeg begin aan mijn dag. Uh, niet het meest gezonde uh, Hollandse ontbijt neem wat ik misschien zou, zou moeten nemen. Maar uh, uh, ik ga dat uh, straks wel doen. Ja, snel cressantje, Want koffie op een lege maag? Nee, dat is inderdaad niet zo goed. Nee. Maar ik, uh, ik ga denk ik wat, uh, wat yoghurt en crucelli of een uh, boterhammetje uh, met kaas eten, zoiets. Oké, okay, nou, ik, ik wens u een goede dag toe, ook in Berlijn. Ja, hartelijk dank, jullie ook. En nog een hele goede dag gewenst. Mevrouw Schaken, D66, Europarlementariër. En daarmee uh, zijn we bijna aan het eind gekomen van onze twee uur uh, de wereld rond, uh, Geert-Jan. Ja, ik wil wel even aan Thijs tot slot vragen. Uh, Obama of Romney, hè, nu je er toch zit. <laughs> nu ik er toch zit. Als we op dit, ja, ik, iedereen vraagt me dat de hele tijd. Nou, even, is... even snel. Oké, okay, Obama, maar uh, er kan nog altijd van alles gebeuren. Net als altijd. Alles dus, rond. Uh, ja, nee, precies. Dus ik, uh, ik, ik, geldt het nu op Obama, maar over een maand staat het misschien weer op iemand anders. Dus het is, uh, als je naar de cijfers kijkt. Obama staat er buitengewoon goed voor, okay. maar je weet nog wat er gebeurt. Thijs Roes, dankjewel. We willen naast Thijs ook Gert Zomer bedanken. We willen ook onze studiogasten Pieter van den Blink en Maarten Bosma bedanken. En natuurlijk onze man, onze steun en toeverlaat vandaag, Yannick Benschop. Ja, Joris. Dit was het. Hopelijk krijgt het uh, ooit een vervolg. Ik vond het in ieder geval een succes om, uh, om in twee uur over de wereld uh, te zeilen. Zometeen na zes uur wordt u bijgepraat over al het nieuws. dus ook het binnenlandse nieuws met Lara Rens en Marcel Hoefsen. Goedemorgen.